Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Hij is schuldig, maar welke straf daarbij hoort is nog niet duidelijk. Oud-president Donald Trump schommelde rond de verkiezingen van 2016 met zijn boekhouding... om te verbergen dat hij zwijggeld betaalde aan pornoster Stormy Daniels. Jaren daarvoor hadden ze seks en Trump wilde niet dat dat naar buiten zou komen. Correspondent Marieke de Vries vertelt wat er nu verder gaat gebeuren. Trump gaat nu eerst verhoord worden door het reclasseringsbureau over zijn proefverlof. En uh, zij zullen ook de rechter adviseren over wat voor straf passend voor hem zou zijn. 11 juli is aangekondigd dat de uitspraak dan zal volgen. De verwachting is niet per se dat hij de gevangenis ingaat. Hij kan bijvoorbeeld een taakstraf krijgen of een voorwaardelijke celstraf. Dan hoeft Trump alleen de bak in als hij nog een keer de fout ingaat. Zou gaan. De Universiteit van Gent in België gaat niet meer samenwerken met universiteiten en hogescholen in Israël. Alle academische banden worden verbroken omdat de Israëlische instellingen nauwe banden hebben met de regering daar en zo bij zouden dragen aan de oorlog in Gaza. Er wordt al weken geprotesteerd in Gent. Actievoerders willen ook dat Israëlische bedrijven worden geboycott. En een voetballer van AS Monaco mag vier wedstrijden niet meer meedoen met zijn club. Mohamed Camara is geschorst door de Franse Voetbalbond... omdat hij het logo van een LHBTI-actie op zijn shirt bedekte met tape. Tijdens de internationale dag tegen homofobie... droegen alle spelers, coaches en scheidsrechters in de league dat logo. Maar Camara weigerde. Ook ging hij als enige niet op de foto bij een groot spandoek. In 2025 wordt financieel geen leuk jaar voor veel melkboeren. Door strengere Europese regels zullen ze 30.000 tot 40.000 euro aan inkomsten mislopen. Dat heeft de Wageningen Universiteit uitgezocht. Geld dat veel boeren niet hebben. De gevolgen kunnen zijn dat een aantal bedrijven zeggen van uh, we moeten eigenlijk stoppen. Dat gaat op tot ja, 30, 40 procent van hun inkomen. Dus dat kan je wel even misschien hebben, maar dat kan natuurlijk niet structureel. Jarenlang was er voor Nederlandse boeren een uitzondering en mochten ze meer mest uitrijden. Maar vanaf volgend jaar gelden ook hier de Europese regels. Dat betekent dat boeren dus veel geld mislopen en extra moeten investeren. Het weer nog, vanochtend veel grijs en kans op een buitje. Ook vanmiddag kan er regen vallen en op sommige plekken kan het best even plensen. Tussendoor is er wel ook zon bij maximaal 18 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Horenzaanstad staat bij permanente file van 3 km en een vertraging is daar 10 minuten. En op de N9 Den Helder Alkmaar bij Petten een kwartier verdraging door de wegwerkzaamheden daar. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Wat krijg je als het snelste pilsje van Nederland een heerlijke hapige gezelligheid en service combineert? Precies, rabbel.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 Ook dat is rabbelen. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. Been beat up and Reputations change the Somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been fucked up and I've been fooled. I've been robbed and ridiculed. And take your senses and To meetings hypnotized, overexposed commercialized. De Travelling Wilburys. Weet je nog wie er allemaal in zaten, Charles, of niet? Nee, maar ik weet iemand, ik ken iemand, die weet het wel, dan ben jij. Ja, jij ontken... weet dat, fijnloos, weet je Ik ontken, ik ontken alles. Vertel. Ja. Wat weet je wat is de vraag? Wie, wie zat er allemaal in, behalve Roy Orbison? Uh, Tom Petty zat erin, George Harrison zat erin, Jeff Lynn zat erin. En wie zijn we nou vergeten? Wie is Tom Petty nou weer? Tom Petty en Heartbreakers. Ja, ja. oké. Okay. Uh, maar, maar, maar, Vijf waren het, toch? Vijf. En, en, en, en hoe heet die? Uh, uh, Roy Orbison, natuurlijk. En George Harrison ook. Roy die Orbison en George in. Harrison, ja. En, en hoe heet Bob Dylan ook alweer? Uh, Bob, volgens mij. Ah, Bob. Bob. Bob. Ja. Hey, maar luister, die Tom, in Heart, uh, Tom Petty en de Heartbreakers. Ja. het uh, zeg maar even niks. Ah, het, is, het, is, het, is, uh, het is een beetje uh, bluesrock, hè? Het is, ja. Het is, niet, niet kent toch wel? Top niet wat, wat, wat je vaak op de radio hoort. Maar, maar hij heeft wel top 40 nummers, hoor. die heb je wel. Leuk, ah, okay. fly en zo. En, ja. uh, mm -hmm. ja. okay. Maar goed. Oké. Um, ik las een, uh, een, een bericht eigenlijk. Of oh, nee, <coughs> ik ben verkeerd. Ik hoorde een bericht van iemand die aan het bericht gelezen um, En dat was Gerry, die me net vertelde: van Wieteke van er Ja. Het nou. is een triest bericht. Een triest ja, een heel bericht. triest bericht. Dus maar, maar, maar, maar. Zij vertelde mij tijdens een uitzending bij Radio Beverwijk, waar ze te gast was, ja. dat zij heilig gelooft in reïncarnatie. Re ja, want ja, zij zegt van tegen mij: ik kom terug. Nee, ja, ja. Maar, maar ze zei tegen mij van: oh Charles, jij, jij hebt al, diverse malen geleefd. Ja. Ik zeg nou, ik weet er niks meer van. Nee, ze is, ja, maar ja. toch is het waar. Ja, maar zij gelooft dus, daarin, hè? Ja. ja. Dus of. dan kan ik me voorstellen dat je eigenlijk, uh, uh, bij je eigenlijk, denkt van, nou ja ja, we ontkomen er allemaal niet aan, we gaan allemaal een keer overlijden. Maar, gaat maar, maar, tijden, maar, maar, maar ik, ik sta aan de andere kant van de wereld weer op of zo. Daar geloof ik in. Ja, ze is ook heel spiritueel, is ze ook? Ja. Dus, is ze ja. heel, uh, ja. Ja. Maar, maar goed, uh, uh, ik ja. denk dat ik namens ons drieën mag, mag spreken... Ja. dat we uh, Witteke uh, toch een voorspoedig herstel toewensen. Ja, ja, en, ja absoluut. En ja. Uh, ja. mocht het anders aflopen... dat ze het toch op een waardige manier... zonder pijn en, en zonder... Ja. Maar uh, ik schrijf ja. toch de microfoon nog even naar Gerry door. Want jij, ja. want jij valt er zo van in met, met je... Ja, je laatste potje. My lips are sealed. Nou, dat is te laat, vriend. Ja. Maar uh, Witteke ja. was ze ziek? Is ze ziek? Is heel erg ziek. Ja. ja. ja. ja. ja. Ze is... Uh, uh, ja, er is uh, kanker bij haar ge geconstateerd. Maar ja. met hele, met uitzaaiingen die dus ook heel heftig zijn. Ja. Uh, waarschijnlijk niet van zal genezen. Dat is de bericht van de stichting van Witteke ja. van Dort, Ook al, die hebben dat eenmalig. Hebben ze de, dat, uh, dat is hun persbericht. Dat is hun persbericht. Ja. En zij gaan daar verder niks meer over zeggen. Uh, dus zij wil, blijft in alle... Rust en kalmte met haar gezin en haar familie. Er zijn er een heleboel mensen die, die, die ja. Wieteke van Dort, Tuurlijk kennen van de van Straat, De Strademarktsexportshow komt allemaal mee, maar ook. Met Erik Engert en met Aert Staartjes. maar ook. De Led Lien Show. Lady dat Lien -show. Dat is, ja. En dat dat traf, is jouw wereld, en dat ja, is mijn wereld. En daar trad ze nog ook mee op, hè? Ook met, ja, uh, met of Tante op Lien. De vooral. Hè? Of de Passa's vooral. Ja. Of de Passa waar we het ook laatst over gehad hebben. Ja. En altijd, en, als je in, in, bijvoorbeeld in uh, seniorenhuizen, zeg maar. Die mag bejaarde, mag je niet meer zeggen, nee. seniora's, en zij kwam, daar zong ze altijd één lied, ja. en die wil ik graag even opdragen, aan het zelf, en, uh, en ja. we hoop dat het snel beter gaat. Ja. Het oude moedertje zat bevend op het telegraafkantoor Vriendelijk sprak de ambt naar je vrouw Aan stond scheeft gehoor Trillend op haar stramme benen, greep ze naar de microfoon. bied ik het door. Het is uh, tijdloos en uh, voor bepaalde mensen. Uh, ja, heel erg belangrijk gewoon. En, nou, ik vond het in ieder geval wel, uh, wel heel erg lief dat Gerry zei van... wil je dit nummer draaien? Dus ja. Hoe kom je allemaal aan dat prachtige repertoire? Ja. Dat, ja oh, dit is wel heel bijzonder, want ik heb... Ik heb ik moet eerlijk bekennen, ik ken het niet. Nou, dit is al, ja. Ja, als, je maar, uit, als je uit de, de, de Indische cultuur komt... Ja, heel bekend. Ja, het heel bekend. Dan, uh... Want hoe kom jij aan die bijzondere amphitheïde met wie, uh, met uh, Gerry? Nou, het is het Indische zijn, hè? het Indisch zijn, ook uit mijn familie natuurlijk, van ja. vroeger en zo. En mijn, mijn man was natuurlijk ook Indisch en mijn schoonmoeder. En in onze hele familie is het Indische is, uh, helemaal. Dus dat heeft toch een heel erg grote plek in mijn hart. Ja. Een bepaalde cultuur is het natuurlijk ook. Ja. Je had toch ook kasten, geloof ik. Dus verschillende uh, ja. maatschappelijke. Uh, ja, hoe zeg je dat? Ja. Rangordes. Ja. ja, nou ja, ja, dat viel wel mee hoor, geloof ik. Maar had je meer in India dan in Indonesië? Hier In Indonesië was het toch anders ja. wel. Wel anders. Ja. Er was natuurlijk wel, is er wel een groot verschil tussen arm en, uh, en rijk. Nog ja. steeds. Ja. Maar het was toch op een andere manier. De Mensen werden toch wel beter behandeld en zo. Ja. En, uh, en ik heb ook altijd de indruk, tenminste, ik ben. Uh, nog niet zo lang geleden, naar nou is pas zo... Ja, pas een malang. malang. geweest. Ja. Mensen allemaal zo aardig. Ze zijn zo aardig. En, en, en, ja. uh, ze geven alles. Ze, ze hebben niks, maar ze geven je alles. Ja. Weet je? ja. ja. Uh, zo zou de maatschappij er eigenlijk uit moeten zien, willen Kun jij er niet even voor zorgen dat je even zegt... Uh... Ja. <totstutters> ja, maar dat doe ik al vanaf minuten. <totstutters> dat lukt niet hè ja. ja, ja. nee. Nee. nee. Maar het is een goed begin, begin je ja. altijd bij jezelf. Ja, zeker ja maar uh, uh, uh, uh, ik heb dat echt <totstutters> toen op die Pas normaal dan. Pas normaal avondmarkt. ja, ja. dat. Ja, ja. Hoe? Avond, Avondmark. Avondmark, ja, oké. Okay. Maar wel je Pas, talen spreken, hè? Wel toch. Wel talen spreken, jongen. Ja, maar het is heel mooi. Dit nummer is ook heel mooi. Ook. <hijen> nou, dus, zeker. Uh, ja. zeker. Ja. Ja, maar ja. ze heeft ook een mooie stem, hè? He? heeft Bietke een mooie stem, Dord. ja. Witteke, ja. is een allrounder. Die kennen alles. Ja, ja. En vroeger ook leuk met die kinderprogramma's. Ja, zo. en zo. ja. Samen met Art Staartjes en met Erik Engert. En Joost Prinsen, ja. En je vindt op naam op YouTube. Vind je nog heel veel afleveringen terug van de Leed Lien Show. Ja. Ja. En zie je al die markante ja. kopstukken uit Nederlands, Gerrit Koks en, en, en uh, ja. nou, nee, ze wel Lee het Le Nee, Lee Jongenwaard zat er niet bij. Nee, leen Le Le leen zat er niet leen bij. Zat er niet nee, bij. Nee, maar het nee, was... Nee. Um, had die blok wel of ook niet? Nee, die zat er ook niet bij. Nee, oh. want jij bedoelt dat is allemaal schaap met de vijf poten. Dat was weer een ander. Ja, dit ja. waren mensen met Indische, nee, Indische ja, zes, achtergrond. Ja, zes, was dat. Nee, die ja. hadden een Indische achtergrond. Nou ja, hadden ze ja. Ja. ja, die mensen ja. wel, ja. ja. Maar die. Ja. Uh, die uh, dus de allereerste meneer Aard van, uh, van, uh, van Caesarstraat, dat was uh -huh. Piet Hendricks. Ja. En die is ook, ook zelden. Die zijn ook altijd bij Vietingen. Altijd. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. En Andres, die kwam af en toe nog langs. Yes. Ja. Uh, Ijs Lavalata. Ja. La Laten. Eigenlijk is het een luxe naam. Ja, laten we laten, maar die zet ook helemaal vermengd in de Indische cultuur, ook qua ja. muziek en zo. Keppe, ja. keppe, dat soort dingen. Ja. Jij ja. ja. zit me aan te. Het is een hele andere wereld. Het is een beetje vergaande glorie, hè, want het, je hoort er heel weinig meer over eigenlijk. Uh, ja. Uh, ja. Waarom is uh, nou eigenlijk die. Want er zou een grote. Uh, ik het het woord. op het woord... veld het ja, dat, is dat is niet doorgegaan. Het is gekend omdat ze financiële moeilijkheden hadden. Ja. Maar het gaat op een andere manier weer verder. En dat is in... Uh, voorburg, geloof ik. Of in dergelijke. En het gaat dus op, een, op kleine schaal wel weer door. Maar, maar waar die wat financiële ja. moeilijkheden... Ja. Ik, bedoel... ja, ja, weet, ja, ik weet ja, het ja, niet. Het, uh, het is heel duur. Er he. he. zitten he? natuurlijk heel veel mensen daar... Ja. Ja, ze moeten dik betalen voor die kraampjes allemaal. Dat is het de eigenlijk. Mensen ook. Ja, maar dus ook de, de plek natuurlijk ook. Hè, en, ja, maar het is eigenlijk de gemeente die ervoor zorgt dat ze duur is. Ik weet het niet. Maar ik vind het zo Even jammer dat brood. de gemeente daar niks verder aan doet. Dat, nee. dat die dat niet dat helpt, zeg maar. Want juist ja. Want dit soort... juist dit ook niet, hè? Ja, maar het is ook een koenpoelan, hè? Iedereen komt bij elkaar. Iedereen ja. herkent elkaar. Iedereen komt altijd daar weer terug... Dat is heel echt Indisch ook, hè? En het eten, ja. het eten. Oh. En het eten is zo lekker. En al die kraampjes ja, die ja, waren, ja. zo heerlijk. Ja, ja. ja, jammer eigenlijk, want dit ja. zijn eigenlijk dingen die, uh, die zorgen ervoor dat uh, voor verbindenis. Verbinding. Ja. Verbinding tussen mensen. Ja. En juist dat soort dingen worden dan, uh, ja, kunnen niet meer bestaan vanwege de, de middelen, zeg maar, het geld. Ja. Dat is eigenlijk bijzonder, ja. Ja. Ja. Goed, ik neem jullie even mee naar een ander gedeelte van de stad, dat mag. Doe maar even.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 Much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown, where all the lights are bright. Downtown, waiting for you tonight. Downtown, you're gone. Julia Clark en Downtown. Ja, we begonnen eigenlijk al met... Uh, hoe heette dat koor ook alweer? Hoe heette dat koor nou ook alweer? Een koor. Het eerste koor. Het eerste ja. koor, ja. De uh, Ray Connor singers. Heel Ray ja. Singers. ja. Ja. Ik ja. ja. ja. ja. ken heel goed van jou dat je dat weet. Een Amerikaan, een Hollander en een Japanner... die spoelen aan op een onbewoond eiland. Okay. Zo, oh, ja, ja. eiland. Dat kan zomaar gebeuren. Dat je aanspoelt op een onbewoond eiland. Dat kan zomaar gebeuren. Die Amerikaan is een eigenwijze man, die begint meteen de baas te spelen en die zegt, I take care of the food, en tegen de Hollanden zegt hij, you take care of the wood, he, het hout. Nou. En tegen de Japanen zegt hij, you take care of the supplies, de voorraad. He. Nou, ze gaan alle drie op weg en tegen de avond komt de Amerikanen en de Nederlander die komen elkaar weer tegen op de afgesproken plaats waar ze weer zouden verzamelen, maar geen spoor van de Japanen. Nergens te bekennen, die Japaner. Nou ja, ze besluiten dan, dan maar te wachten. Hè? En ze wachten. En ze wachten. En ze wachten. Pff, ja. Maar die Japaner komt niet opdagen. Nou ja, zegt uh, die Hollanden, dan beginnen wij maar vast met, met eten. Ja. Oké, okay, zegt die Amerikaan. Opeens springt de Japaner uit een boom en die zegt... Supplies! <lacht> Wat moet ik dan bij jou?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 Dat weet ik niet. Denkt, zal je van ik weet niet stikbreken. hoe dat heet. Maar goed, de vraag, de vraag is dus... hoe noem je een tuin waar die speciaal aangelegd is met allemaal bloemen? Hoe heet zo'n ding nou? Ja, een bloementuin? Nee, ja, het, ja. Het heeft, nee, het heeft een... Ik, ik ga het opzoeken. Maar goed, uh, we hebben alweer een onderwerp, zag ik. Uh, nou ja, uh, we, we kunnen het nog even over het buurtje. Ja, Morgen, ja, dat is echt wel weer een happening. Uh, jij hebt daar een uh, heel mooi Overziek, uh, overzicht ja. Ja. met de maar agenda. Maar past dat in je kofferbak of... Uh, ja. Daar is markt voor. Dat kan. Ja, daar is markt ja. daar is morgen om tien uur begint de kofferbakmarkt ja. uh, op de Vleemingsstraat. Ja, Goed, hè? bij pluspunten ja. staat. Dan ja. ga jij ja. daar ook staan met je autootje. Nou, autootje. Achter luk... in je kofferbak heb je toch al de spullen zitten. Die man hè? heeft een luxe auto. een Bentley heb je. Een Bentley. Daar kan je heel spullen. van, droomtje van Hey, nee. zeg, je moet je ding even uit je, moet je cursusje even weghalen daar. Cursusje weghalen Ja, want... Ja, het no, oh, beter. Ja, ja, sorry, ja, neem je niet kwalijk. Want oh, dan zit die Roy Donners alleen de baar van Roy ja. Ja, ja, ja. <laughs> Nou ja, Gerry heeft het net al een beetje verteld ook dat de opening vindt plaats door burgemeester David Molenburg. Dat allemaal in de Vlemingstraat. Ja. Komt er een band bij, en er komt een bandje bij de Caribbean Brass International. Oh, dat is heel gezellig. is dat? Oh, ja. dus dus met dat, die Antilliaanse ja, ja, dat is met die grote toeter, weet je wel. Ja, maar, zo, maar een kabaal hè, is dat. Ja, dat is wel leuk. Ja, op, ja het is wel, het wel leuk. Ja, ja. En, ja, en gekke gaat erbij zingen, dus dat wordt hartstikke ja. leuk. Ja. Oh ja, en dan ja. ging je dan uh, twee liedjes, denk je dan? Nou? Twee? Ja. Is dan twee keer hetzelfde of alleen de tweede keer? Alleen het refrein. Alleen het refrein. Alleen het refrein. Ja, okay. goed. Dan krijgen we om 11 uur, uh, luisteraars, uh, tot 12 uur... dus een uurtje lang een koffieconcert met Lin May. Oh, onze Lin. Ja. Onze, Lin. Ja. Onze, Lin. onze Lin. Onze Lin gaat zingen. Uh, uh, Lin. Uh, Gorgen. Van pluspunt. Oh, ja, ja, ja, Lin. En toen, sorry. George of uh, Gorgen. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Oh, Martin, uit. Martinez. Oh, en, dat is, oh, die is ook leuk. En, ja. en, en Adam Spoor, die we op het en, pas Adem, in de uitzending hadden, saxofonisten. Ja. Uh. Ik ben niet die van uh, Kerenken, Denken, Spoor wil ik zo nog wat over zeggen. Ja, dat is ja. goed. Oh, ja. dat is ja. goed. Ja. Uh, er wordt gratis koffie geschonken door jongeren uit de buurt. Ja, we komen. Dan om 12 uur, daar hadden we het ook net over, die gezellige Line Dance, een ja. workshop. Ja, die gaan een workshop doen. Dat vindt plaats op het podium wat daar in de buurt Mag is. Opgesteld? Ik heel even één ja. onderbreken. Dan krijg ik een bericht binnen van de luisteraar, priel. Tuin, bloementuin, aangedekten Oh, Briel, nee, nee, nee, nee, dat is niet, ook nee, niet is, het nee, nee, nee. Het is een ander. Ik, ik Ik ga geduld, geduld. Be patient, be patient. I'm going to look it up for you. Ik ga het opzoeken. <laughs> nou. eh, we gaan verder met, eh, om één uur dan eh, een uh, panna knock-out toernooi. Een panna knock-out toernooi. Wat dat is, weet ik niet. Panna ja, pa knock-out? Ja, panna knock-out. Ik weet niet of we op. Ja, het, nee, pannen ook. Dat is met die, die, die kleine uh, die, die koekenpannetjes. Ze slaan ze. Iemand de hersens in. Nee, ja, dat doen ze daarna. Ze vlongen hem. Nee, met zo'n balletje en weer en, en, en de sta... Oh, dat is een balspel. En dan staan ze daar en dan slaat iemand er. Pannen! Pannen! <laughs> ja, want <laughs> ik, heb, ik heb het nu over het Kids en Jongerenplein. Oh, uh, oh dat ja, is dit is een, een speelplein and and in de gehad. Nou, die activiteiten die, uh, voor die kinderen. tussen van 11 uh, tot 4 uh, uur middags maar liefst. Dat, uh, Leuk. Pannen nog oud toernooi. En dan van half 1 tot half uh, drie... Uh, een. een uh, Basballoon. Geen idee bas, wat het is. Een? Bas? Basballoen staat er. Basballoon. Ja. Is dat niet een, een, een clown? Ja, Met oh, ballonnen. Bas, ja, oh, dat, dat zou kunnen. Staat zat er niet bij eigenlijk. Oh. Van 12 tot 4. Archery, Attack Sportservice. Dus nou ja, het heeft me bewezen, met bewegen ja. Gezondheid voor jonge mensen te maken. Uh, van 12 tot 4 is er ook een springkussen. Ja. Uh, er, er zijn allerlei... Uh, lekkernijen voor kinderen ook te verkrijgen. Popcorn, suikerspin. Nou, ja. Leuk. Er wordt uh, uitgebreid ook aandacht besteed... aan de jongsten onder ons. Uh, open dag ervaring... Uh, open dag opvang... van Oekraïners. Gratis limonade. Ja, die wonen daar hè, in Zandvoort, hè, e, daar in de buurt. Ja, en ja. er eh, vindt ook tussen 1 uur en 3 uur een workshop Oekraïners plaats. Die gaan lekker voor u koken. Ja, die kunnen heerlijk koken. Ja. ja. Uh, om 3 uur is middags een tafeltennis-ternooi. Van 1 tot 2 een openlucht bingo op het podium. Uh, van 2 tot 3 een workshop, een DJ-workshop. Oh. Live op het podium met uh, uh, DJ Lady Mix. Ja, oh joh. ja, die kennen we, ja. Ja, ja die is ja. goed hoor. Ja. Oké, okay. en dan van uh, drie tot half vier het optreden van... Uh, Roy Donders? Nee, maar nee, Maral en Daan. Oh ja, dat zijn ook Zandvoorten. Uh, ja. Zandvoort, oh, okay. ja, ja. Oké, uh, wij hebben veel talent in we Ja, zelfs. echt veel talent. Nou, dan weer ja. uh, van half vier tot vier weer die DJ. En dan uh, om vier uur het optreden van Roy Donders op het podium ja wat ik denk ik, donders, Roy, denk, ik dus, denk dat dat best ja. wel een sensatie zal zijn denk die wel, die, ja. op, als hij ja. optreedt. Ja. Van half vijf tot half zes, het optreden van Mike Dane op ja. het podium. Dat is ook een Zandvoort. Ja, uh, van Mike Dane, de die van CMW, die jongen. Mike? Mike Dane? Nee? een programma. Zou kunnen, weet ik niet. Wat maar ja, maar dat is... betreft kennen wij elkaar niet allemaal zo goed. Nee. En dan moet het wel worden. Ja. Van half zes tot, uh, tot zes uur. Dan gaan we al, uh, en dan hebben we het, het einde, denk ik. De ja. DJ meneer, ook op het podium. Uh, mag ik eventjes zeggen? Dit schoffel je zo even onder de mat. Dat kan niet, hè? Dit is DJ Feest, meneer. Oh. Feest, meneer? Ja, feest, oh. meneer. Ja, ja, ja. Allemaal, nou, draait allemaal wat wij ook doen eigenlijk. Ja, ja, ja, maar eigenlijk, kijk, uh, mensen kunnen het nooit allemaal onthouden... wat ik nu allemaal verteld heb natuurlijk. Dus u, u kunt het beste even gaan naar zandvoortinside.nl... Ja, en, en dan slash buurtfeest. En dan komt u... Uh, uh, dan kom je in het programma ook. Op, op, ja, ja, kom je ja. op de informatiepagina... en dan kan je het hele programma nog... Maar bestellen. weet je dan ook wat, uh, wat CWM daar gaat doen? Doet hij gewoon de normale programmering van lopen of is het een aangepaste proberen? Ik heb helemaal. Ik weet helemaal niet. Nee, of die, nee CFM zit bij pluspunt. Ja, binnen. In, als, als locatie binnen. Ja. En uh, van daaruit uh, wordt er uh, live uh, geschakeld. Dus uh, live zijn ze aanwezig, zeg maar. Oh, okay. Dus nou ja, ook dat op is... alle, bij alle evenementen en wil ik het toch even noemen, voor ik ja. het vergeten. Want ik vind wel, uh, Roy van Buren heeft toch zijn, die, nek, heeft zijn nek uitgestoken om dit nemen. allemaal. Ja. En het is, ja. dat is een werk top, ik hoor, top. om zo'n feestje te organiseren. Ja. Ja. Kan ik je verzekeren. En uh, we willen Roy natuurlijk vanaf deze kant. Uh, Heel veel succes. Ja, mensen. en wat ook leuk is, het, hij doet dat voor de mensen daar in Noord. Ja. En in Noord gebeurt natuurlijk namelijk nooit zoveel. Dus het heet dus Nieuw-Noord voor hè? Oh. Nieuw-Noord, ja, nou, ja, ja. maar het ja. is allemaal in het centrum, op de boulevard of op het strand. Maar nooit in Noord. Dus de nee. mensen zijn hartstikke blij dat zo'n ja. dag er is. Ja, ja. He, toch? Ik nee. krijg een, uh, een ja. bezoek van, uh, nee, niet bezoek, een bezoek, een berichtje van iemand uit de Flemmingstraat, zei in Nieuw-Noord. Flemmingstraat, ja. Ja. ja. Of voer ik dan ook broodjes mee. Nou, die zullen er ongetwijfeld zijn, denk, denk ik hoor. Ja, hij wordt betaald in worstenbroodje, heb ik gehoord. Ja ja, ja, ja, ja. Een half uur zingen en vier worstenbroodjes. Ja, ja, maar lekker hoor. Ja, ik zeg niet no. veel, want dan valt je paard uit. Ja. Wil, wil, wil je dan wel weten hoe, hoe de pater af en toe betaald wordt? Nou, hoe de wat? De pater. Ja. Wordt hij betaald? Ja, ik word af en toe betaald. Oh. Ja, en, en dat doen ze met coins en omdat ik veel bits en bitcoins. Oh, bitcoins? Ja. ja, natuurlijk. Ja, ja. Dat ja, is begrijpelijk. De, begrijpelijk, Begrijpelijk, he? ja. Ja. We moeten een partner met bitcoins bidden. Bitten? Oh, bitten, bitcoins. Bitcoins, dat zijn, dat zijn ja. munten om te bidden. Ja. ja. En die doen het goed hoor, no. op het moment. Die doen het heel goed. En die mag ik graag ontvangen op mijn Giro-nummer. <laughs> ja. Ik zal het even noemen. Ja, noemt u hem maar eventjes. <laughs> nee, dat kan me niet, dus reclame op de radio. Dat mag je niet, hè? Nou, als wij, als, wij, nee. als wij erop gewezen worden dat wij reclame uitzenden, dan uh, daar hadden we nu al in kunnen pakken, denk ik. Is dat zo? Ja ja ja, ja, ja, ja. ja. ja. Maar luisteraars, nou heb ik nog een verrassing. Want onze Willem die heeft weer fantastische muziek klaarstaand. Als ik naar zijn poren kijk. Kijk nu naar zijn Ja. Oh, no. ik, ik, ik, oh, ik voel me zo weer, weer, uh, weer uh, in, in een bloementuin. Over bloemen gesproken. Hoe heet Blauwer het daar? Ja, nee. Oh, oh daar nee, moet ik nog ja. even op zoeken Weet Wacht jij het al? Ja, ja, ja, nee. Uh, een, een, um, ja, ik krijg natuurlijk uh, vanuit uh, een, een onverwachte hoek, die noemt het een ar ar Hè? arboretum? Nee. Arboretum? Nee, nee. nee. nee. Arboretum? Nee. nee, ik ga het nog een ik keer. Ik weet het ook niet uit mijn hoofd. Nou ken, ik toevallig een, uh, nou ken ik toevallig iemand die werd heel veel verbloemd met planten. Dat is Ria uit Sandpoort. En Ria, als jij ja. dit hoort, hoe heet dat? Een kunst, niet een kunstmaat, een speciaal aangelegd bloementuintje voor speciale gelegenheden. Voor vlinders. Voor vlinders. En voor bijen en dat soort dingen. Ja. Ja. Ik heb het nu in beeld staan. En het, is, het zijn bloemenweides. Bloemenweides? Bloemenweides. bijen ligt er al. Een bloemenweide. Een dat bloemenweide. is dat heet nee, zo... dit, dit, dit wordt speciaal, uh, door de gemeente worden, het, uh, worden de zaadjes in de berm uh, van wegen uh, of, of langs vaarten. Uh, want die foto die, uh, kunnen de luisteraars niet zien. Ik vind zien. het wel leuk met al die uh, klaprozen. Ja, die, dit is ja, een, een heimsteden. Klaprozen, ja. Klap. De, de foto die wij hier uh, in beeld hebben is in, in Heemstede genomen. We kunnen de luisteraars helaas niet, uh, niet zien. Uh, maar het is, een, het is een hele mooie. Uh, en, en dat zijn, dat zijn allemaal ja, klaprozen, inderdaad, maar ook allerlei andere kleurenbloemen. Het maakt het heel fleurig en het schijnt enorm goed te zijn voor de biodiversiteit. Dus daar, daar gaat het uiteindelijk. Nou, ik heb wel in uh, plaats van klaprozen, want dat groeit, zand wordt groeien niet zoveel, maar ik wilde mijn tuin toen ook een beetje mooi in de kleur hebben. Toen ben ik naar een tuincentrum gegaan en daar heb ik Afrikanenzaad gekocht. Dat mag niet. En toen? De hele tuin vol met trommels. Gezellig. <laughs> Er staan honderden mannen bij de hemelpoort, luisteraars. En er zijn, en er zijn twee ingangen. Ja. Op de eerste ingang staat... hier mannen verzamelen die niets te vertellen hadden bij hun vrouw. Op de tweede ingang staat... hier mannen verzamelen die wel iets te vertellen hadden thuis. Peters komt kijken en ziet honderden mannen bij de eerste ingang staan... en maar één man bij de tweede ingang. Vraagt Peters aan die, aan die man: sta je hier wel goed? Ze zegt: die, ja. Ik moest voor mijn vrouw hier gaan staan. Ja, ja, dat zat eraan te komen. Ja, leuk. Love is a burning thing. En het maakt.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 the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher.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 But the fire went wild I fell into a burning ring of fire I went down, down, down And the flames went higher And it burns, burns, burns The ring of fire The ring Oh jee, verkeerde knop oh. Ver Verkeerde knop? Oh. Ja, de verkeerde knop Luisteraars, oh. Willem gaat naar de knoppen nou ja, dat, uh, dat zou je inderdaad wel zeggen... want uh, mijn hele dingetje is nou weg... Is je dingetje weg? Dingetje weg. Een hele dingetje dat weg. Mijn, niet zo goed. Mijn, nee. mijn borstenbroodje. Nee, mijn... Uh, Dames en heren, Willem zijn dingetjes best? weg. Is het is zo best. Wilt u ja, in Zandt Wordt uh, even oplet als u op, uh, door de, over de grote krog loopt, over de kleine krog... Om, op, een dingetje. Uh, dingetje, dingetje Gasthuisplein, daar kan zomaar een dingetje van Willem liggen. Ja. Welk ja, dingetje is, ben je maar vijf, Ja, maar dat dingetje waar je, waar je onder kunt staan, bij het, het raadhuis, noem je dat ding ook alweer. En een muziek. Een muziekpaviljoen. Het muziekpaviljoen. brengt ons bij het Vertel. Wij hadden een enige tijd geleden, een week of twee geleden. Nou, nee, ja, langer, week. ietsje langer. Waarom geeft zij? Ik denk een week of vier geleden. week of vier. Ja, je, oh. je dookt onder de microfoon. Oh, sorry. Ja, ik moest nee, Dat even, maakt niet uit. En daar hadden wij de heer Adam Spoor. Hadden ja. En uh, die, uh, die vertelde een verhaal over... Uh, de, uh, jij kan het veel beter vertellen. Nou, er is een, er is een muziektent uh, die staat op de rotonde in, in Zandvoort... En het uh, is eigenlijk een beetje een vreemde plaats voor muziek. Ten. Want er gebeurt eigenlijk weinig. Ja, ik heb niks? Inzien, helemaal niks? Nee, nou ja, ik heb, ik heb incidenteel nog wel eens iets meegemaakt. Dat werd ook door Roy van Buuringen destijds georganiseerd. Ja, maar dat was we echt lang geleden hoor. Dus, uh, so een soort uh, uh, talentenjacht was dat. Dus vragen wij oh. allemaal nog Nederlandse saxes hier. Zo lang is dat geleden. Dus echt maar ja, een paar jaar geleden. Daar, ja. zitten, daar zitten de mensen dus uh, uh, Op zeg maar, voor, voor het raadhuis... Uh, uh, ja. En zit, zit er een, de straat zit ertussen. Zit ertussen het ja. verkeer komt daar gewoon. Ja, het is levensgevaarlijk. Ja. Dus uh, Adem Spoor die zegt van ja, uh, er gebeurt al zo weinig op muzikaal gebied live. Dan heb ik live, het over. Ja, ja. In Zandvoort. Het zou toch wel leuk wezen als we nou een muziektent hadden. Op het Bijvoorbeeld op het Gasthuisplein oh, ja. Of, ja. of een locatie waar daar... Of het badhuisplein, zeg maar, dat, dat kan ook natuurlijk. Ja. Op, bij bij de, boulevard. Op ja, de boulevard. Ja, precies. Dat is ook leuk. Ja, ja badhuisplein, dat, is, ja. dat zijn ze allemaal aan het renoveren. Dat dus, dus, zou ook mooi zijn. Dat zou hartstikke mooi zijn. En dan, en dan kunnen we in die muziektent, dan kan die ook eens gebruikt worden. Dus ja. die, die muziektent, die, die, ik weet niet of die zo makkelijk te verplaatsen is trouwens. Ja, maar dat lijkt dat, mij dat, toch wel. Ja. Wil, uh... Dus uh, de Zandvoorters, de enquête, hè. weet u wat een enquête is? Wat jij wat een enquête is? En een enquête. En een enquête. Ja, nee, dat, is een... ja, dat je weet dat je bijvoorbeeld... Uh, dat jij kunt bijvoorbeeld niet met mensen vork eten, zeg maar. Dat is een enquête. Nee, dat is etiketten. Oké, okay, dat weet je dan wel weer. Dat ja, dat ja. zijn etiketten. En het is ook zo dat kroketten heb je ook natuurlijk. Ja, kroketten, kroketten zijn Ja, kroketten. Garnalen ja, garnalen. Ja, ja. ja. ja, inderdaad. Ja. Uh, maar, maar in ieder geval... Uh, ja, we moeten een... Een, een, een, uh, hoe een actie moeten we een actie. voeren. Een, ja, actie. Ja, een actie. Ken jij niet ja. een actie... Uh, organiseren dan omdat je zegt van nou ik organiseer een keer een actie voor de An Spoorvereniging. Het verplaatsen van het, van het muziekpaviljoen. Het verplaatsen van de, de, de muziek naar een andere locatie. locatie ja. Dat uh, vind ik buitengewoon. Het interessante, uh, daar heb ik ook aan de Erasmus Universiteit heb ik daar voor gestudeerd. En, ah, daar uh, moet je voor geleerd hebben. Daar moet je voor geleerd hebben. En uh, als hij eenmaal op een andere plek staat, kan ik u verzekeren luisteren. Dat ben ik oprecht, dan is dat een enorm fenomeen. Dan kun je het Optimaal wel genieten. Er kan de meest uiteenlopende muziek aan gebracht worden. Maar ook ja, groene muziek, dat is een beetje de swingmuziek van Adam Spoor. Ja, en ik, heel leuk. als ik me niet vergis, heeft onze Willem. Nee, nee, nee, nee. Van de film van Oma Willem. Ja, heel belangrijk. Die is, dan, die is nu aan het zoeken naar een stukje swingmuziek... Wat een beetje past bij de sfeer van Adam Spoor. Ja maar, ja, maar wat wil je daar uiteindelijk mee bereiken? Adam Spoorzoeker. En, en Adam Spoorzoeker uh, wil graag dat de muziektent verplaatst wordt. Ja, en weet je wat ook is, Charles? Nee, dan, ik weet ook niet het wat het ver... is. Nee. <laughs> als het verplaatst wordt, ja. dan is het op een veilige plek. En dan kunnen er ook heel veel mensen kunnen er ook omheen naar luisteren. Ook oh, in de branding. Je zou hem in de branding moeten zetten. Dat een veilige plek. Dat kan ook. Ja, <laughs> ja. dat kan ook. Ja. Maar uh, uh, ik ben benieuwd... Ja, of dat gaat uh, lukken? Ja, het lukt wel, maar aan de andere kant heb ik zoiets van... Uh, ja, natuurlijk. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me.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 I can see it in your eyes that you despise The same old lies you heard the night before And though it's just a line to you For me it's true and never seems so right before I practice every day to find some clever lines To say to make the meaning come through.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 ja probeert eens te fluiten nou fluit eens nou <lacht> ja, lukt je wel ik, zeg, want ik, ik heb nog nooit iemand de kletskom bij zijn potjes zien staan. Ik kan helemaal niet fluiten. Kan je niet fluiten? Nee, ik kan niet nee. fluiten. Nee. Oh, nou goed. Ik heb al jaren fluiten, ik ben ermee geboren. Ja? In, ja. Geboor, in, in ge... Toen ja. bleek dat ik een jongetje was. Ja, ja. ja, dat, was het, ja. Uh, dat is het uh, verschil, hè? Ja, dat is het, hè? Ja. Jongens, wat is er aan de hand met, uh, met, uh, met dit, uh, dit hele verhaal? Ik... Uh... Kun je niks meer... Uh... Jawel, jawel, oh. jawel, jawel, jawel. Markt, maar dit ja. waren Frank en Nancy senator. Frank en Nancy ja. senator, maar, vader, mijn Wat ik ja. ook een mooie uitvoering vind. Robbie Willems met Nicole Kidman. Ja. ja, zeker. Ja, ja, het lijkt zeker. er ook een beetje op, ja. alleen... Uh, ja. Ja. Maar goed, dat, kan, dat kon nog niet anders. Want die Nancy senator is wel gevraagd. Wat je een nieuwe schoenen ja, gekocht. Ja, de, de boots, hè. Ja. ja. En dus die was aan de kuier. Ja. Ja. ja, ja. Hey, maar, maar, maar die uh, Robbie Williams die blijft plakken aan de zuster van Nicole Kidman, hè. Oh ja. Ja. Dat is uh, Sonja Bison Kidman. <laughs> ja, gewoon, dat kan. Ik weer een stukje muziek draaien, want uh, hier. hier Zit wordt, het gebeurt. Ja, maar hier word ik heel plakkerig van, hoor. <laughs> Bison Kid, ja, ja. Jojo, son of my father. Je zegt, ah, je nooit, waar ik zo direct naartoe ga? Ja, nou, uh, ik, ik, ik, weet, ik, weet, ik weet het wel, maar ik hoop dan wel één ding wel. Ja. Dat ze we die lamp gemaakt hebben boven het raam. Want uh, de volgende keer is het wel mooi in donker, hè? Dat is <laughs> waar. Ja, maar, ja. Ik ga naar de Groot- of Sint-Bavo-kerk op de Grote Markt in Haarlem. Haarlem. Want daar wordt om één uur de uh, honkbang -week Haarlem geopend, zeg maar. Uh, en waarom doen ze dat dan in de kerk? Ja, ik Meer ruimte, denk ik. Ja? Ja, ja, oh, dat, neem, dat zou kunnen, ja. Ja, ja nee, maar het is een, een, een, een, een homorun, homo heb je dan. Homorun. Homorun. Maar dan struikelt het toch over die kerkbank heen, joh. Ja. Laat de paus het maar niet horen. <laughs> <hijen> hè? Ja. Nou, die heeft, hè? Die die heeft, die heeft zich besproken, he, hè? Ja, die heeft wel raak opwerken. Ja, ja die, die, die ligt eruit, hoor, die paus. Bij de LHBT... i Ja, ja, ja. Uh, nee, ik ga inderdaad naar de kerk. Zo. Dus, ja. dus uh, eindelijk uh, kom ik terug op mijn, uh, mijn duistere verleden. Ga ik uh, vergiffenis, ik, ik ga biechten. Zo. Ga je biechten? Ja, ga, kan, kan dat ik, nog? Nee, kan dat niet. Het is geen rome de kerk. Het is een, uh... ja, een, een protestantse. Uh, ja. ga, ga, ga, ga, ga protesteren, gewoon. Ja. Nee, maar daar komt de Jos Wiene, de burgemeester van Haarlem, die ja. komt het openen schijnbaar. De... Ja. Nou ja, er, er vindt nog een uh, muzikale verrassing plaats. Wim komt zingen. Wim Bruijs Wim zingen. Wim, Wim komt zingen. Oh, ja, echt, ja? moet uh, live oh. zingen onder begeleiding van de pijborgel. <lacht> mooi, Dat is mooi. Ja. Pijporgel. Ja. Ja. Ik maak me op het laatste moment nog even afscheid nemen. Het is al drie minuutjes. Ik, ja. Ja. Ik, heb zo... voor, ik heb echt voor jullie weer genoten. Want ja, jullie ik leuk. Zijn, ja, jullie waren zo actief ook. Dat is wel leuk om alleen aan te lachen te Ik weet niet dan, of ik actief ben, ook. maar ik ben wel kapot. Ik vind het zo gezellig. <laughs> Ja, neem maar goed. Nou, het was heel gezellig. Ze de vlog weer voorbij. Ja. Ze zeggen een dag niet gelachen, is een dag niet geleden. Is een dag niet geleden. Zal de zoveel, wie het laatste vlag heeft als de tanden nog. Ja, dat waar Dat klopt nog. Maar dit brengt mij wel even tot de volgende. Want dat mag ik altijd doen. Ik doe het aan de aftrap om me de ingooien. Maar ik wil jullie in ieder geval bedanken dan. Jacqueline en Gerry. ik heb hem weer vermaakt. En ik baalde van ik naar mijn werk moet. Oh, wat zielig. Ja, dat Zielig, ja. En, uh, nou, je, alle luisteraars je... bedankt natuurlijk. Ook oh, ik dacht, hij altijd, uh, dacht dat jij ja, altijd... uitzending. Ja, vandaag niet. Vandaag oh, niet. Je, je moet invallen ofzo, of zo? Uh? Nee, gewoon extra uh, dienst. Extra dienst. Ja, ja. En tot hoe laat moet je dan... Uh... Ja, dat mag ik eigenlijk niet zeggen, maar 12 uur. Zo. Ja, 12 uur vanavond. Ja. Maar ik wil ook nog even zeggen dat over twee weken hebben we al een gast. Oh, en oh. wie dan? Nou, dat is een, een, een werknemer van het, uh, van het IJs, uh, IJszaak hier in Zandvoort, Luciano. Oh. En dat is Bas, de Bas van Son. Ja, dat, nee, dat klopt. Van de, de heerlijkste ijsjes uh, hier in Zandvoort. Mm -hmm. Ze hebben wel meer dan 30 smaken. Ja. Niet Zo. te geloven. Dat is reclame waar je naar doen, hè? Ja. Maar hij heeft wel een mag. bijnaam hier. Ja. En met, uh, en met die bijnaam wil ik ook afscheid nemen. Van uh, okay. de van jullie. Dus, uh, nou, deze is dan alvast voor de gast van over, uh, over twee weken. Ja, we vinden het goed dat hij komt als hij ons maar niet koud maakt. Nee, hij nee, nee, maakt is... ons niet koud. Oh, nou, voor hem dan zijn bijnaam, de Candyman noemen ze Ah. Candyman? Ja. Candyman! Bedankt en tot ziens van weer! De volgende keer. Oh, hoi! Hey! hey. Alright everybody, gather around. The candyman is here. Now, what kind of candy you want? Sweet chocolate, chocolate malt, candy, gumdrops, anything you want. You've come to the right man because I'm the candyman. Who can take a sunrise?